Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Overijssel dreigt te stoppen met de uitvoering van het stikstofbeleid... als het Rijk niet met geld over de brug komt. Ook andere provincies maken zich zorgen over de financiën... blijkt uit een rondgang van de NOS... De provincies hebben stikstofplannen gemaakt waarvoor ze een beroep zouden kunnen doen op een fonds van 24 miljard euro. Maar door de val van het kabinet is dat er nog niet. Daardoor staat de medewerking van boeren, natuurbeheerders en landeigenaren op het spel, zegt de provincie Overijssel. De missionair minister Van der Wal hoopt dat de Tweede Kamer alsnog geld beschikbaar stelt. In Nijmegen is de aftrap gegeven voor 3FM Serious Request... waarmee de radiozender in de week voor kerst geld inzamelt voor een goed doel. Dit jaar is dat de stichting ALS Nederland. Die dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Wijnand Speelman... zitten een week lang opgesloten in het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen. Tegen betaling draaien ze verzoeknummers... en op het podium naast het Glazen Huis treden allerlei artiesten op. Op kerstavond komen de drie dj's weer naar buiten en wordt bekendgemaakt hoeveel de actie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat 2,3 miljoen euro voor de stichting Het Vergeten Kind. Ajax heeft thuis niet van Peck Zwolle kunnen winnen. De Amsterdammers leken op een overwinning af te stevenen, maar Peck maakte in de 89ste minuut de gelijkmaker. Vanmiddag won Feyenoord makkelijk van Herakles. In Almelo werd het 4-0 voor de Rotterdammers. Stadsgenoot Sparta speelde thuis 2-2 gelijk tegen FC Twente. En Almere City won in eigen huis met 5-0 van Vitesse... dat daardoor als hekkensluiter de winterstop ingaat. Op dit moment begint in Alkmaar de topper tussen AZ en PSV. Het weer, vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 2 en 6 graden. Morgen veel bewolking, in het noorden wat regen. Het wordt 6 tot 10 graden. Dinsdag wordt een kletsnatte dag en ook de dagen daarna valt er af en toe regen. Met later in de week soms veel wind en het blijft vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Er staan nog twee files in de regio. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam Tuindorp Osaan Nog 10 minuten oponthoud richting de Koentunnel. En op de N242 ook maar middenmeer bij Sint-Pankras is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM.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 Welkom bij een Peaceful Radio Show 1572. Uh, ja, we gaan natuurlijk gezellig verder met uh, de kerstmuziek. waar zijn we een paar weken geleden, vorige week eigenlijk, uh, of die week ervoor, mee begonnen. En, uh, maar eerst gaan we naar uh, Kevin Lucas Orchestra. Hij heeft mij, uh, dat is de enige single in dit eerste uur. Hij heeft mij de bekende... Liedje eigenlijk. Green Sleeves heeft hij me toegestuurd en het is terug te vinden op uh, YouTube. En dan zie je Kevin bezig als multi-instrumentalist op allerlei soorten instrumenten. En Green Sleeves, dat liedje, dat is echt. Uh, ja, er zit toch een hele geschiedenis achter. Door misschien wel honderden of duizenden muzikanten en artiesten uh, uh, gecoverd. Het wordt bij uh, Kevin Lucas uh, wordt het omschreven als een, uh, als een, even kijken, een beroemd holiday uh, liedje. Um, maar, en natuurlijk helemaal in zijn eigen stijl. Maar kijk op Wikipedia, daar staat gewoon dat vroegere bronnen, 16e eeuw, helemaal zover gaat het terug, vertellen dat Greensleeves gaat over een jonge vrouw met wisselende seksuele contacten. Misschien wel een prostituee en de groene jurken in het lied zal verwijzen naar de grasvlekken op de kleding na het verrichten van gemeenschap in de buitenlucht. Nou, uh, ja, ik kan niet, niet helemaal rijmen met... Uh... Uh, zeg maar met de kerstgedachten. Goed, um, we hebben nog meer nieuwe muziek van Carl Lords, uh, Michael Kolwich, eens um, even kijken en Romania. Dat zijn allemaal uh, mensen die uh, nieuwe muziek hebben aangeleverd afgelopen week in voor dit eerste uur. Pieselradio.info, daar kan je alles terugvinden. Veel luisterplezier. Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com. wishing you, your family and friends, a happy and joyous holiday season. u allemaal fijne dagen en een voors